Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Geld apart voor hulp aan bedrijven die in nood komen door de sancties. Het geld wordt in een crisisfonds gestort en komt onder meer van pensioenfondsen. Ook het begrotingsoverschot gaat voor een deel naar het fonds. Een aantal energiebedrijven heeft al bij de staat aangeklopt. Ze kunnen door de westerse sancties minder makkelijk geld lenen in Europa of de Verenigde Staten. En ze willen daarom geld van de overheid om hun schulden te kunnen aflossen. Bierbrouwer Heineken is niet te koop. Het bedrijf heeft het overnamebod van S.E.B. Miller afgewezen. De familie Heineken en het bedrijf zijn ervan overtuigd... dat de brouwerij als zelfstandig bedrijf verder zal groeien. Gisteren werd bekend dat S.E.B. Miller Heineken wil overnemen. Het bod zou bedoeld zijn om Heineken te beschermen... tegen een mogelijk bod van de grootste bierbrouwer ter wereld, InBev. S.E.B. Miller is de tweede grootste brouwer. De PVV komt met een wetsvoorstel om Zwarte Piet te beschermen. De wet moet gemeenten verplichten Zwarte Piet bij festiviteiten zwart te houden. En ook mogen Sinterklaasliedjes niet worden aangepast. PVV-leider Wilders zei in het tv-programma Vandaag de Dag van WNL... dat hij onze cultuur hiermee wil beschermen. Hij vindt de discussie over Zwarte Piet en racisme te belachelijk voor woorden.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 Het weer in een groot deel van het land volop zon, maar er zijn op enkele wolkenvelden. In de namiddag en avond in het noordoosten kans op een bui en het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er nog veel op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiderslot 6. 9 kilometer op de A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp. Twee rijstrokken zijn er dicht vanwege een ongeluk. Op de A9, ook maar Amstelveen bij Battenverdorp 4. En op de A12, Den Haag-Utrecht. 18 kilometer tussen Reewijk en Harmelen. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht rijdt het beste om via Gorkum. A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen Maarn en Den Dolder 7. Hier is de rechterreis ook dicht, want er is ook een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeers.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 Sorry. No.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 De bocht, we hebben alles. alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Mm. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is. We'll mm -hmm.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 I'm Zaterdagmiddag zo rond half drie hoor je het van weerbericht... voor de komende dagen met ons eigen weerman, links van de Oren. En dan had goed nieuws voor ons, hè, want in de tweede helft van volgende week... dan gaan we echt de nazomer krijgen hoor. Ja, het gaat gebeuren. Hè. Temperatuur van uh, rond en nabij de 25 graden. Dus. we komen alvast een klein beetje in de stemmen met deze van Santana. de Corazon Espinado. Het is tijd voor Sportkorts met Maurice Mulder. Ja, dat ben ik.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 Want de Eerste Divisie moet uh, zo direct om uh, nou, over zeven minuten gaan spelen. OSS tegen de Graafschap. En de Eredivisie speelt ook vanavond. Uh, dat zijn de wedstrijden Heerenveen-Utrecht, Dordrecht AZ... en Excelsior-Herekles in Cambuur-Den Haag. En weet jij wanneer uh, Ajax in uh, PSV moeten spelen? Uh, ik weet wanneer ze gespeeld hebben. Hebben ze al <laughs> gespeeld?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 van de collega Ruud Jansen, uh, Jordan Everett's White Band. En pick up the pieces. Ja, de tunes, zeg maar, uh, zo'n beetje van het programma CFM leukt elke maandag tot en met vrijdag te beluisteren. Tussen 12 en 2 uur bij uh, CFM. Met uh, Charles uh, Duif en uh, Ruud Jansen. En natuurlijk de sidekicks, hè? Daarvan vergeet ze niet. Hè? Nee, als uh, de Koning en uh, Dolly Tempierik. Ja, klopt. <laughs> zo, zo is het. Dat komt weer <laughs> helemaal goed, uh, Maurice. Ja, ik ben er aan de weg aan het timmeren met het kloppen van. Ja, ik hoorde het, ja, hoor het. Ik ik wat hoor ik nou bonken, jongen? Dat was jij. Ja, dat was ik nou Vanavond wordt er ook aan de weg getimmerd in het centrum van Sanford. Ja, dan er wordt meer wat rubber neergelegd. Heel veel mooie activiteit hè? Vanaf half acht de parade. Ja, vanaf zeven uur.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 Met een, hele mooie, met een hele mooie Big Band erop. Ja, de Coastmark Big Band. Zeker de moeite waard om daar vanavond te gaan kijken... vanaf 9 uur dat optreden. Heb jij toevallig al een voorproefje van de Coastmark Big Band? Ja, die heb ik wel. Die, uh, moet ik hem even opzoeken. Praat jij me even door, hè? <laughs> Zal ik het alvast over het dier van de week hebben dan? Uh, oh ja, doe maar even het dier van de week. Dan gaan we die hier alvast doen, want het dier van de week is een poes...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 We komen alvast een klein beetje in de stemming, want hier zijn ze dan. Ja.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 Dus op het raadhuisplein vanaf 9 uur. De Coastmark Big of Alvast een klein voorproefje was dit. Eens even kijken of Willem er al is op het circuit. Nou hoor. Ja, hé, is, is Hé hey Willem. Hallo Willem. Hai. Ja. Hai. Hey, uh... waar, waar sta je nu? Ja... Hey, uh... Ik loop even een eentje verder. Jij loopt even een eentje verder. Oké, dan gaan wij gewoon even een plaatje rijden toch? Ja, oké, heel goed. dadelijk gaan we naar Wilde van deze. Hij is even een eentje om, Maurice. Even een blokje om. Even een blokje om, hè. Kijken of er nog mooie auto's staan op het circuit. Het is historisch grandpa's. Er was wel hele mooie auto's daar op het circuit. Reken maar van yes. Je waarbij het zeggen: klopt, hè. dat durf ik niet meer. Hier is Michael Jackson en Pidet. C je de CEO van Michael Jackson? Dat was Bide. C Race Radio Pit Report. Ja, we gaan weer naar de pit reports met Willem van deze op circuitpark park Willem, je bent weer op een plekje gearriveerd. Ja, dat klopt. Uh, hoor je me? Ja, ik hoor je heel duidelijk, helemaal goed. Oké. Okay. Ja, ik denk ik heb een wandelzender. Ik ga even wandelen. Ja, daar helemaal... <laughs> Dat is je ook voor, hè? Is je niet een beetje zwaar? Ja, <laughs> nou, je bent een sterke man natuurlijk, hè? Dus.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 Fans natuurlijk die het meest actuele willen zien. Ja, die race van de FIA Historic Formule 1. Die is om uh, iets na drieën. Dus die kunnen uitslapen en dan komen kijken. Oké okay, Willem, dankjewel. De batterij is leeg denk ik. Ik denk <lacht> dat hij gaat last krijgen van het uh, regengebied. Ja, dat kan ook. Hey, Willem, dankjewel. Vanaf de circuit. Morgen is Willem weer in de uitzending tussen 2 en 5 uur bij Sanford op zondag.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 Nee. Dat was het gedicht van de week. Ga je morgen ook nog doen of niet? Ik ga morgen ook een gedicht doen. Om oh, kwart voor vijf bij Solvent of het op zondag. Correct het gedicht ook weer te horen bij CFM. Hier is delegation en where is the love?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 We draaien hem speciaal voor jou. Love me, love me, love me, love me. Voor de maandagmorgen dan, he, dan luister je altijd naar de herhaling... tussen achter elf uur van uh, dit programma. Dus je zit even voor elf uur op dit moment... Dat was Ramse Shaffi. En laten we mijn eigen gang maar gaan. Einde van dit programma. Zandvoort op zaterdag. Dankjewel, weer Maurice. Dankjewel, Rob Warms. Ja, graag gedaan. En uh, morgen ben jij er ook weer met een heel team rondom je heen. Ja. Speciale uitzending tussen 12 en 5 uur. Nog even in het kort. Over uh, het. Uh, uh, overval me er weer mee. Over het 40 jaar geleden. Uh, het afschaffen van de uh, zeezenders. De stekker ging eruit. Ja, bij de Veronica, je de hebt Oké, okay, dat morgen van 12 tot 5 uur. Iedereen bedankt voor het luisteren. Geniet er lekker van hier vanavond. Dat gaat zeker Heel leuk veel over. festiviteiten, Met parade. Ghost Mark Big Band. Mark Big Band. No. Geweldig feest weer in Soforts. En ik ben er een andere keer weer. Tot dan en een hele fijne zaterdagavond. Dag, doei! Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.